Het is vijf uur, Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat de orkaan Haiyan op de Filipijnen aan veel mensen het leven heeft gekost. Alleen al in de stad Tacloban heeft een piloot honderd lichamen zien liggen. Het officiële dodental staat op vier. Als reddingswerkers het getroffen gebied binnengaan... zal pas duidelijk worden hoe ernstig de situatie is. De orkaan houdt nu boven zee en trekt richting Vietnam. De aanklacht tegen Dino Bautussen wordt steeds zwaarder. De zoon van de Surinaamse president wordt nu ook verdacht van het helpen van terreurbeweging Hezbollah. Eerst verdacht het OM in New York hem alleen van internationale handel in wapens en drugs. Maar er is meer aan de hand, zeggen de Amerikanen. Dino Bautussen zou veel Hezbollah-leden voor miljoenen dollars Surinaamse paspoorten hebben aangeboden. Hij zou met undercover hebben gesproken over het opzetten van trainingskampen voor Hezbollah in Suriname.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 Het wordt ongeveer 10 graden. Dit was het NOS-journaal. Radio 1. WPRO. Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug in onze rampzalige nacht. Straks in het laatste uur gaan we een, een hele mix aan u laten horen... van rampspoed, en dat zijn kleine misères en grote catastrofes. In dit uur gaan we ons op iets anders richten... namelijk op een vergeten scheepsramp uit 1907. En het mooie is natuurlijk dat het feit... dat daar een documentaire over gemaakt blijkt te zijn... en dat we er hierbij Woord even opnieuw aandacht aan besteden... ja, dat geeft eigenlijk aan dat de catastrofe van inmiddels ruim 106 jaar geleden op 21 februari 1907, niet door iedereen vergeten is. In die nacht vergaat het stoomschip de Berlin. Het ferrisschip is op weg van Harwich naar Hoek van Holland. En aan boord zitten ongeveer 150 passagiers. Onder hen onder meer een groot Duits opera-gezelschap. En dat gezelschap was op weg naar huis. Ze hadden net een optreden verzorgd in Covent Garden in Londen. Ja, nu komt dus de ramp. In een noordwesterstorm vergaat de Berlin op de pier van Hoek van Holland... en 129 passagiers komen om het leven. In aardse zaken van de VPRO uit 1998... een reconstructie van de grootste scheepsramp ooit voor de Nederlandse kust. Luistert u naar de Titanic van Hoek van Holland. helpen op een kerkhof. Je maakt het niet veel mee. Toch staan we hier op een begraafplaats en voor een steen die een hele trieste afstraling heeft. Een vrouw gebogen, haar hoofd in verdriet onder een treurwillig om haar verdriet nog wat extra te accentueren. Met eronder de naam van haar geliefde echtgenoot Louis Guizet uit Zwitserland. Aus Schweiz. Een geboren 19 november 1880 en omgekomen 21 februari 1907. En dan lezen we verder de Schiefskatastrophe des Berlin. Es viel een Rijf in de Frühlingsnacht. en viel een Twijg in de Voorjaarsnacht. Wanneer we dan onze blik naar rechts wenden, dan zien we daar een groot gedenksteken waarop staat Lebed weiter in God en tussen de schelpen door allemaal nummers, alsof mensen nummers zijn. Zoals eens hier de mensen werden aangedragen en hier te rust werden gelegd. En op deze steen staat er nog de tekst. Hier sleeft fijn die heimat mijn lieve zoon, onze lieve broeder, Alfred Schuster, Geboren am 14 august 1876 en uitgestorben 21 februari 1907. Het is een heel groot graf, dit Duitse graf. Helemaal met schelpen. Ik denk wel alles bij elkaar. 20 meter? Ik denk het wel. En dat heeft dus zo'n 91 jaar geleden opengelegen. Wanneer je dan kwam op die eerste dag. dan zag je drie kisten staan. Waaronder een heel klein kistje. En daar lag een kind in. Heel duidelijk ook, gelet op de afmeting. Een predikant heeft hier op dit graf... Eh, terwijl de dode lichamen hier werden begraven... nog iets voorgedragen voor de scheepreukelingen. Ja, dat was de predikant Ruijs van Duchtenwe. En hij zei hier... Zo dicht nabij de kust waren de ongelukken. Zo dicht bij de veilige haven. Bijna aan land. Nog enige ogenblikken. En ze hadden het doel, hun reis bereikt. Het heeft zo niet mogen zijn. En we vragen ons af, waarom moest het al dus geschieden? Waarom brak het anker? En waarom mochten niet alle de haven bereiken? Hieronder liggen dus tientallen slachtoffers van het stoomschip Berlijn, Waaronder dus mensen die dus ook opgetreden waren in keffenkaarden... dus leden van het operagezelschap. Deze mensen zijn hier ter aarde besteld als mede een aantal ongeïdentificeerde lichamen. Die werden hier ook in dit graf te rusten gelegd. Op zich is het een heel mooi graf, rustiek. Schelpen overal en waarschijnlijk vroeger uitzicht op de duinen. Ja, dat klopt. We zitten hier op een hoog punt van schaversanden. Het was echt een grafheuvel. Stak hooguit boven de omgeving. Er heerste stilte alom En hier kon je inderdaad... De zee voor ruizen. Het is noordwestenstorm, windkracht 9. De golven van de Noordzee zwellen. Zwart is de nacht. Sneeuw en hagel jagen in oogverblindende warreling door de lucht. In deze weersomstandigheden vergaat in de vroege ochtend van 21 februari 1907... voor de kust van Hoek van Holland het passagiersschip de Berling. Het schip kwam uit Harwich en was op weg naar Hoek van Holland. Maar op de pier breekt het in tweeën. En bij deze, grootste scheepsram voor de Nederlandse kust... vinden 129 mensen de dood. In dat hele jaar van 1907... spoelen voor de kust van Hoek van Holland nog dode lichamen aan. De Titanic bij Hoek van Holland. De schipbreuk van de Berlin vertoont gelijkenissen... met die van dat passagierschip Titanic... dat amper vijf jaar later op een vaart en binnen enkele uren naar de diepe zeekelders verdwijnt. Met, net als bij de Berlin, in haar kielzog honderden overrompelde passagiers... Piet Heistek is onderwijzer en verbonden aan het Reddingsmuseum in Hoek van Holland. Zijn vader en grootvader hebben de scheepsramp met het stoomschip Berlin bewust meegemaakt. Zijn grootvader heeft in 1907 nog geholpen met het bergen van de lijken. Zijn vader, toen een jongetje van 12, is het wanhopige gekrijs van de schipbreukelingen van de Berlin zijn hele leven niet vergeten. Nou, we staan hier nu bijna op de plek waar zo'n 91 jaar geleden het stoomschip Berlin op de pier gesmakt werd door de grondzee. Alleen, ja, de pier is vernield, die is verlengd, rechtgetrokken. Dus kijk waar die rode ton ligt. Daar was vroeger dan het uiteinde van het Noorderhoofd. En daar is de Berlin vergaan. Eigenlijk zou je dit de Titanic bij Hoek van Holland kunnen noemen, de scheepsramp. Ja, dat kunt u wel zeggen. Het is natuurlijk wel in 1895, meen ik, een schip de Elbe aangevaren... tussen IJmuiden en Scheveningen... En daar zijn ook heel wat mensen bij omgekomen. Maar dit is echt een schip wat uh, door het uh, woeste watergeweld op de pier gesmakt werd. En bijna jaarlijks terugkerend gegeven was dat. Uh, want we praten nu over de Berlin, een schip van de Great Eastern Railways Company. Wat zo drie keer per week dus de nachtdienst onderhield van Herens naar Hoek van Holland, vice versa. Maar uh, vergeet niet dat er dus jaarlijks uh, tientallen schepen dat gevaarlijke punt moesten passeren. Wat voor schip was dat nou, het stoomschip de Berlin? Het was een uh, zeg maar een, een, een schip van uh, bijna 2000 ton. En uh, ja, in onze begrippen een klein schip. Hij was maar uh, 10 meter uh, breed en hij was maar zo'n 30 meter lang. Dus geen groot schip. Ook heel laag, maar uh, twee uh, dekken had hij. Het stond wel bekend als een betrouwbaar schip. Hij was betrouwbaar en hij was altijd punctueel. Hij voer altijd. Wat voor weer was het op die 21 februari 1907 toen de Berlin vanaf Herwits vertrok naar Hoek van Holland? Het was vuil weer. Er stond een noordwester, windkracht 8, met uitschieters in buien naar 9. Sneeuwbuien die dus het zicht wegnamen. En uh, ja, geen prettig weertje voor de passagiers om te varen. Men uh, zei al heel snel tegen de mensen... vooral tegen het Duitse opera-gezelschap boord was jongens, ga rustig naar bed. Ga naar je hut. Dan heb je ook minste last van zeeziekte. Uh, en uh, morgen wordt u op tijd uh, gewekt. En uh, dan uh, is de kust van Hoekvolland ook al uh, in zicht. En dan kunnen we ontschepen. Maar gaat u alsjeblieft naar bed. Over het vergaan van de Berling is in de jaren 50 een hoorspel geschreven voor de NCRV Radio. Een fragment. Of het nou stormd of sneeuwde, of het nou heilig was of dat de nieuwe waterweg potdicht zat... de Berling bracht zijn passagiers rustig van de ene kant van het kanaal naar de andere. Ook in die nacht van de 21ste februari. Hij had in Erits 91 passagiers aan boord gekregen... die vroeg in de ochtend een trein zouden nemen in de hoek... Niet te zeer, kneedige vrouw. Dank u. Captain Parkinson, uw whisky. Oh, dank u, hoofdmeester, dank u. Vertel eens die mensen die zo'n plezier hebben, is dat niet dat Duitse opera-gezelschap dat pas in Londen is opgetreden? Nee. Inderdaad, ze schijnen veel succes gehad te hebben. Ja. Gaat u met vakantie, kapitein? Nee, ik ben op weg naar Amsterdam om het commando van een nieuw schip over te nemen. Nee, mijn vakantie breng ik altijd met mijn vrouw en kinderen in Schotland door. U hebt toch een leuk zoontje, hofmeester. Oh, u bedoelt dat kereltje dat daar bij me zit? Ja? Nee, nee, dat is mijn zoontje niet, kaptein. Dat is een passagier. Oh, August Hirsch. Hij is op weg naar Hamburg. Morgenochtend zet ik hem in hoek van Holland op de trein en de conducteurs zorgen dan verder voor hem tot Osnabruk. Ja. En daar wachten zijn ouders op hem. Een... Hofmeester? Ja, mevrouw, ik kom. Excuseert u, kapitän. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Wat zin op het schip toch, hofmeester? Je zou er als ziek van worden. Ja, er staat een beetje wind, mevrouw. Uh, wou u nog iets drinken? Nee, dank u. Ik ga maar liever naar bed. Het schip kan er toch wel tegen, haar hoofdmeester. Ik, ik bedoel... Ik zou het wel denken, mevrouw. De Berlijn heeft dit tochtje al meer dan duizend keer gemaakt. Meer dan duizend keer? Ja, mevrouw, in twaalf jaar tijd. En zonder dat er ooit iets is gebeurd. Nou, ik zou u dus willen adviseren rustig te gaan slapen, dan merkt u niets van dat stam. Dat doen we dan maar, hè, man. Ah, ja, dat lijkt mij ook wel het beste, hè? Dank u wel, hoofdmeester. mevrouw. Ja, dank danken, u wel, mevrouw, mevrouw, meneer. meneer. Nou, de mensen in kooien ja, in eerste instantie moeilijk in slaap komen. Het gebonk en het, uh, de halen die het schip maakte. Je moest je echt uh, schrap zetten in je, in je kooi om er niet uh, uit te vallen. Het gekreun en gepiep, het, het uh, trillen wanneer het schip een uh, golf nam. Uh, wat door het hele schip door te voelen was, ook wanneer je uh, in je hut lag. En ja, de enige eigenlijk die wat meer heen en weer liep, dat is die Thomas Moore geweest. De steward die de zorg voor dat kleine kind, August Hirsch had. Het kind wat alleen reisde en afgehaald zou worden door zijn ouders in Hoek van Holland. Wie waren er nog meer aan boord? Een Duitse operagezelschap en verder moet u denken aan mensen die dus beter gesitueerd waren. Het varen was toen weggelegd alleen voor de mensen die het zich konden veroorloven. Er was veel geld aan boord ook en veel juwelen en, en, en sieraden. Want men kleedde zich echt omdat men op reis ging. Het operagezelschap had een optreden gegeven in Londen? Ja, dat klopt. Het Duitse operagezelschap had in Londen in Kevin Carden opgetreden. En uh, na een succesvol uh, performance uh, ja, kwamen ze weer terug. Gingen gingen terug naar uh, huis. Heel voldaan. Want de sfeer was in eerste instantie goed aan boord. Ja, was heel goed. Heel open ook. Uh, uh, begrijpt u, als u een succesvol optreden achter de rug hebt... dan is er een ontspannen sfeertje. En een ja, zeereis, dat, uh, dat trok de mensen toch wel aan. En de kapitein en de bemanning van de, de Berlin... waren die gerust op het weer die nacht? Uh, Kaptein Prisius uh, werd bijgestaan door Loods Bronder. En dat waren uh, ja, twee oude rotten in het vak. Mensen die waarvoor geen zee te hoog ging. Ik denk dat die wel alle vertrouwen hadden in een uh, uh, goede oversteek. Maar ze waren geen moment van de brug uh, weg te slaan. Daar was hun uh, taak. En ze begrepen toch wel dat de weersituatie zo was... dat hun aanwezigheid uh, dringend nodig was. Dat zit er dan bijna op, hè? Juist, yes, heer. Geen mijl meer van het murderhoofd. En we liggen recht op de waterweg. Het kan niet mooier. Je ziet de pieren alleen door de schuimstrepen. Ja, dit eerste klas vuil weer. Nog honderd meter van de kool. De situatie werd echt zorgelijk zo'n paar mijl van de gasbrulboei af. De gasbrulboei lag dus uh, zeg maar op een plek zo'n 2, 3 kilometer van de kop van het Noorderhoofd vandaan. En vooral de brandingsgolven tussen de hoofden in, de grondzeeën dus zogezegd, ja, die waren fataal. Die hebben het schip echt uit een koers geslagen waardoor die dwarskanten liggen. En door het beperkte motorvermogen hebben ze geen kans voorzien om het schip weer recht in de lichterlijn te krijgen. Hij is dus door een opeenvolging van grote stortzeeën, zo werd het in die tijd genoemd... is hij heel snel op het Noorderhoofd geworpen. Maar heeft de bemanning iets kunnen betekenen voor de passagiers toen dat schip hier dus al op, dat, op de pier lag? Ik denk heel weinig, want de reddingboten waar dan de bemanning in de eerste plaats naartoe gaat om te helpen, om de schepen dus te laten zakken. Die reddingboten werden al aan de loefzijde, aan de zeerzijde kapotgeslagen. En, en dat was verwoestend. En die, die golven hebben ook bij de eerste uh, aanval op het schip... ook de loods, loodsbronder en, en kapten Prisius meegesleurd... En mensen zagen dat. En, en ja, dat waren toch de mensen die uh, leiding moesten geven aan de, aan de reddingsoperatie. Maar het was hopeloos. Wanneer je ziet dat je reddingsmiddelen kapotgeslagen worden, afgebroken door de zee. Als je onder je voeten het schip uit elkaar voelt vallen. Ja? En je ziet dan de reddingboot ook nog in de waterweg aankomen om, om je te helpen, om je eraf te halen. Ja, waar, waar vertrouw je op? Op je zwemvest, wat je verkeerd aan hebt. De kapitein ligt in het water. De bemanning staat radeloos bij bij takels, die, die, die geen boot meer hebben. Ja, alleen wrakhout wat er aanhangt. Het is niet te beschrijven wat zich daar heeft afgespeeld in die ochtenduren van de 21 februari. En uiteindelijk is het schip zelfs in tweeën gebroken. Dat klopt. Maar toen was het ook voor de mensen een hele snelle dood. Want ze gleden met z'n allen de diepte van de waterweg in. En, en dat geschreeuw, dat is de mensen bijgebleven. En dat uh, hoorde je van de oud-Hokenezen die dat meemaakten. En natuurlijk, de plaats lag hier vlak bij de Semervoer. En daar hoorde je het gekrijs, zeg twee kilometer ver. Bovenut. Je we dan voorstellen dat het schip de voorkant uh, naar de diepte ging. En dat de mensen op de achterkant van het schip dat gewoon zagen gebeuren. De mensen op het achterschip zagen dat inderdaad gebeuren. En daar zaten uh, een, een aantal vrouwen, ook nog wat bemanningsleden zaten daar op. En ze zagen inderdaad het grootste gedeelte van de passagiers verdwijnen in de waterweg. En, en, en, en de enige hoop was, zal het achterschip blijven hangen op die pier? En, en, en dat is het enorm tragische geweest. De mensen kwamen in het water op het moment dat de reddingboot weer naar binnen was om een trost te halen, want die was gebroken. En de mensen op het achterzij van het schip, die zagen dus ook gewoon de lijken voorbij drijven? Nou, die spoelden al heel snel weg. Daar hebben ze niet veel van kunnen zien. Want die mensen hadden alleen maar uh, oog voor de reling. Een stukje reling waar ze zich aan vastklampten. Of, of, of een bolder waar ze zich aan vastklampten. En, en de zee spoelde die lijken heel snel naar binnen. En in, in, zeg maar in grondzeeën, in een brandingsgolven, dan zie je dat niet. Dat, uh, nee, de mensen die hadden geen tijd om daarop te letten. Hoe afgrijselijk het ook was. Het Algemeen Handelsblad stuurt de 26-jarige verslaggever... Jean-Louis Pissuis naar Hoek van Holland later een van de bekendste Nederlandse cabaretiers. Hij tekent het verhaal op van de jonge Duitser die de ramp heeft overleefd. In de krant van 23 februari 1907 doet hij zijn relaas. Kapitein en Loods zag ik achter elkaar naar de diepte gaan. Het gejammer van de mensen bij me, die ik door de zee niet kon zien, maar wel horen... het was te verschrikkelijk om te vertellen. Rondom mij gegil van mensen die als lam geslagen over het de dek slierden om als een veer te worden opgenomen in de golven... en over de verschansing in de schuimende zee te verdwijnen. Het was ontzettend. Ik kan het u niet beschrijven. Ik vergeet het nooit. Plotseling werd het stikduister. duister. Het toneel werd het des te erger door. Op eenmaal zag ik een touw van de scheepsmast. Ik wist het te pakken en klauterde een eindje naar boven. Ik telde toen 25 mensen bij mij... Ze hielden zich alle ergens aan vast. Liet ze los, dan wierp de zee ze dadelijk naar links en rechts. Ik moest er niet meer aan denken. Er waren twee dames die ik zag neersmakken op het dek. Een golf nam ze op. Ze gingen de lucht in, maar kletste weer terug op het dek. Haar hoofden waren gespleten. Nog even lagen ze roerloos. Toen spoelden ze weg. Om de moed erin te houden en om afwisseling in onze treurnis te brengen zongen we gemeenschappelijke liederen. Oh, dat klonk zo weemoedig. De tijd kroop voorbij. Er scheen geen einde aan te zullen komen. Toen de nacht kwam bezweken er weer een paar mensen. Ze waren half waanzinnig van pijn en angst. De reddingsboot hadden we zesmaal dichtbij gezien. We hoorden de lui roepen, maar ze konden ons niet bereiken. En als de boot dan weer wegdreef, was het om gek van te worden. Aan dek was het een chaos van wanhopige mensen. Wie zich niet vastklemde werd onherroepelijk tegen het ijzer gesmeten of ging over de reling. Onafgebroken beukte de gol van het machteloze schip. Een groep passagiers werd naar het voorschip gevlucht... omdat de mensen dachten dat ze daar voor een reddingsboot beter bereikbaar zouden zijn dan op het achterschip. En het duurde niet lang of er kwam een reddingsboot. Kapitein Jansen en zijn mannen van de president van Heel... konden het van de wal niet langer aan zien en waagden de sprong. Maar zij kregen geen schijn van kans. Toen een anker trok brak, moesten ze terug naar de haven voor hun eigen behaald. Intussen werden er al door meer mensen van het dek gespoeld, terwijl vele andere zwaar gewond raakten door een val. Nog nooit had zich zoiets afgespeeld voor de kust. De mensen die op dat achterste deel van het schip zaten, hoeveel waren dat er op dat moment? Op het achterschip zaten op dat moment zo'n veertien passagiers die nog in leven waren. Dus de lichamen die al uh, ontzield waren, die daarheen en weer spoelden, die, uh, daar praten we dan niet over. Maar die zaten toen al uren in dat koude water op dat schip, te wachten op tot er iemand kwam om hen te redden. Ja, en uren hebben ze ook hun kreten laten horen wanneer ze een schip zagen voorbijvaren. Onder andere ook die loodsboot, de Hellevoetsluizen, de Jan Spanjaard. Elke keer maar weer die kreten om hulp. En die de over de waterweg. En ja, dan krijg je inderdaad wel eens bloed voor het hart. En, en daardoor ook hebben die mannen dat geprobeerd. Vanuit zee konden ze het vrak niet naderen. Want dan zouden ze op het vrak geslagen zijn. Het voorschip lag te weinig de waterweg in. Daar was ook geen lei om daar aan de leizijde dus proberen erbij te komen. Want je zou dan op de pier ook geslagen worden door die dwarsinkomende zee. Dat was het dilemma. Ze konden er gewoon niet bij. Het moet toch ook een hele wanhopige toestand zijn geweest. De reddingswerkers die alsmaar met gevaar voor eigen leven ook uitvoeren en de telkens niet bij kunnen komen. Ja, het was ontzettend frustrerend. Mensen hebben ook met tranen in de ogen gestaan. En dat is juist het frustrerende. Die mensen die pikten alleen maar lijken uit het water. Op een bepaald moment kwam Prins Hendrik zelfs nog naar Hoek van Holland om ja, mee te helpen of zeg maar de leiding te hebben over de reddingsoperatie. Ja, zoiets zou je kunnen zeggen. Ja, de leiding. Meer om de mensen te inspireren. Om, om, om het laatste restje energie wat ze nog in hun botten hadden... om dat naar voren te roepen. Ze hadden een steuntje nodig. En, en dan is juist een steun van het Koninklijk Huis... dat doet wonderen. En daar ga je er weer voor. En ze gingen ook. Op 23 februari 1907... schrijft verslaggever Jean-Louis Pisuis in het Algemeen Handelsblad... De vorige avond was reeds aangekondigd dat zijn koninklijke hoogheid prins Hendrik... de Nederlander een bezoek zou brengen aan Hoek van Holland... en de plek des onheils in oogenschouw zou nemen. De prins verscheen even na tienen... na een automobieltocht door het Westland in Hoek van Holland. Hij scheepte zich onmiddellijk in... op het inspectievaartuig van het loodswezen, de Jan Spanjaard... en maakte daarmee de tocht naar het wrak... dat nog altijd in dezelfde positie lag. Van iemand die de tocht had meegemaakt vernam ik dat de Jan Spanjaard tot op 150 meter het wrak genaderd was. Grote gaten bleek al in de scheepstrom te zijn geslagen... en men kon de rooksalon en het stuurhuis zien. In een hoek, tegen de salon aangedrukt, dacht men drie schipbreukelingen te zien... al maakten de overslaande golven het duidelijk waarnemen onmogelijk. De prins scheepte zich bij terugkomst aan de steiger meteen in... op het stoomloodsvaartuig de Hellevoetsluis... En men voelde in Hoek van Holland bij gemeenschappelijke ingeving... onder het oog van de prins zou het erom gaan. Nu of nooit. Ze hebben er toen elf weten af te halen. Maar ja, toen kwam de zee weer hoog. Het werd vloed. En dan kwamen er zoveel zeeën over dat ze hebben het werk moeten afbreken. Dus er bleven nog drie levende mensen achter. Onder die drie mensen die dan achterbleven... daar bevond zich mevrouw Wenberg... En mevrouw Wenberg die had al die tijd haar dode kind op schoot. Dat kind is door overkomende zee gewoon gestikt. Ze had de kracht niet meer om dat boven het water uit te uh, tillen. Samen met de dienstbode of de dienstmeisje en dan een, zeker mevrouw Tijlen. Dat waren de drie laatste mensen die daar uh, aan boord van de Berlin moesten achterblijven. En dat waren ook de opera uh, Ja, mevrouw Wendberg uh, en mevrouw we uh, behoorden tot dat uh, gezelschap. Ja. Dat waren de laatste drie mensen? Dat waren de laatste drie mensen. En ze hadden zelf niet de kracht om naar beneden te komen. Ze moesten echt door de sperlingen, want toen waren het niet meer Klaas Rees en mannen, maar die waren volkomen uitgeput als je een dag van tevoren dus uh, bezig bent om uh, de hele dag met een jolletje heen en weer te uh, varen, te vechten met de elementen. En dan ook nog die pier op moet klimmen. Nou, klets en kletsland moet aankomen. Dit werk is echt afgemaakt door de bergers en die zijn uh, aan boord geklommen. Koud weer, koude handen en toch nog de kans zien om tegen dat vrak op te klimmen langs die touwen weer. Hij kwam aan boord en die mensen die hingen gelijk als klitten aan hem. Hij heeft ze met, met, met ruwe handen ook van zich af moeten uh, douwen. Ja, deze mensen die die zochten lijst behoudt. En ze hebben het gekregen. Hij heeft dus echt in het uh, Duits, het gebroken Duits wat hij dus uh, wist, heeft hij ze wijsgemaakt. Blijf nou rustig. Ik help je allemaal, je komt er allemaal af. En zo heeft hij ze touwen onder uh, oksels gebonden. En hij heeft ze zo laten zakken naar de maats, Moeienkerken en de andere Sparling. Die dus beneden stond. En zo werden ze opgevangen, vastgezet even aan het baken met die touwen. En zo heeft hij ze alle drie naar beneden gekregen en veilig in de jol gekregen. Hoe moeten die vrouwen daar toch bij hebben gezeten? Uh, nou, je kan zeggen dat de kleren hun van het lichaam geweekt waren en geslagen waren. Ze hadden niet veel meer om het lijf. Het zeewater is uh, ook, wanneer het met kracht om je heen spoelt... wanneer er van alles in het water drijft, uh, als, als messen. Er blijft niet veel kleding meer van je over. En helemaal verzwakt? Uh, Totaal uitgeput. Totaal uitgeput. Ze kon ook bijna niet meer lopen, bijna niet meer staan. Nee, dat was inderdaad het. En, en vooral wat die mevrouw Wenberg uh, mee moest maken. Want ze wilde een kind meenemen, maar dat mocht niet. Zij heeft haar kind, dat in haar armen was gestorven, daarachter moeten laten. Op gezag van Martin Sperling werd dat op de bank gelegd. En dat hebben ze later, op de zondag, hebben ze dat ook uh, geborgen. Slaggever Jean-Louis Pisuis in het Algemeen Handelsblad van 23 februari 1907. Het was die 23 februari in Hoek van Holland plotseling alsof men er vrijer ademde, of de zon dus scheen, of men er weer vrolijk lachen durfde. Het reddingswerk was volbracht. Wat levend bleef na de ramp met de Berlin, was veilig aan land gebracht. Hotel Amerika in Hoek van Holland diende als hospitaal. Hier werden de zeven mannen en zes vrouwen in vier grote kamers op de eerste verdieping ondergebracht en liefdevol verpleegd door Hoekse huisvrouwen. De gewonden werden de eerste dagen achtervolgd door spoken. Telkens, zo vertelden de dokters en zusters uit Rotterdam, vlogen de mannen en vrouwen in hun slaap luidgillend overeind. Of braken ze los in hartbrekend gekerm. De tientallen dode lichamen werden gewassen en opgebaard in de fruitloods van de Holland-Amerika lijn. De gewonden verbleven in Hotel Amerika... in Hartjehoek van Holland. Een hotel waar ook prins Hendrik... een bezoek bracht aan de overlevenden. En in de conversatiezaal... de plannen besprak voor de reddingsoperatie. Nu, 91 jaar na de ramp... zijn in het hotel van eigenaar de Bie... nog steeds foto's en andere details... die herinneren aan de schipbreuk van de Berlin. We staan nu voor de trap... die naar de eerste etage leidt. En... Nee, bij deze trap werd gezet een veldwachter, omdat de uh, toeloop zo groot was... dat ze het wenselijk wachten dat er iemand uh, geposteerd werd voor die trap om de mensen tegen te houden. Hotel Amerika bestaat sinds 1902. We kunnen ook nog op foto's zien, die heeft u hier uh, overal uh, in de zaak staan... Uh, dat uh, het hotel in die tijd gewoon druk bezocht was. Nou, we hebben hier in de zaak, zoals je ziet, hangen aan deze linkerkant van, het, van de voorzaak... Uh, diverse foto's van onder andere de ramp van de Berlin hangt hier bijvoorbeeld een foto van de kaptein in gesprek met prins Hendrik. En die heeft hier op wat toen een conversatiezaal, biljartkamer genoemd werd... heeft hier een gesprek, zoals je hier ziet, waar ze hier staan. Verder is hier een foto van kaptein Parkinson met een Engelse krant in zijn hand. Hier zien we een foto van prins Hendrik die Hotel Amerika verlaat. En dan kun je ook zien dat de mensen die er allemaal staan... Uh, kun je er net de bolhoed oplichten. Nou is er in de loop der jaren natuurlijk veel veranderd in dit hotel. Maar deze trap is nog authentiek hè? Dat is nog de, de, de enige trap die naar de eerste verdieping leidt. Dat is, is nog de authentieke trap. Ik ga even achter u aan, want u kent uh, de weg. Dus hier stond dus de veldwachter. Ik vind dat toch een beetje een raar idee. Ja. Hè? Dat het ja. toch zo druk was. Ja, maar die toerwerp van die mensen, dat was en Dat was... Uh... Wat ik er ooit van gehoord heb, was die toeloop enorm van, van, van, de, van de lokale bevolking. Nou, dan zitten we hier bij die kamer. Even nog een uh, binnendeurtje door. Nou, dit is dan een van die kamers waar uh, Prins Hendrik is uh, geweest. Met, uh, met kapitein Parkinson. Nog steeds uh, witte muren hè, met behang. Was het een chic hotel vroeger? Nou nee, het is nog steeds, ook nu is het zeg maar een uh, passanthotel. Een, door, een doorganghotel mensen van uh, één nachtje overnacht op reis naar Engeland. En, of naar de, van Engeland naar Nederland en Duitsland. Vindt u het een gek idee dat het Koninklijk Huis in uw hotel heeft gestaan, heeft gezeten? Misschien wel de nacht doorgebracht? Ja, soms is dat wel eens een raar idee. En het, het is ook wel grappig. Er zijn mensen die komen dan, uh, oude Hoekanese zijn dat... en die zeggen, joh, prins Hendrik die zat vroeger daar... want later is hij hier nog eens regelmatig teruggekomen. Zat hij hier koffie te drinken. Het was zelfs zo dat, uh, wat nu prinses Juliana is... dat hij vroeger als studenten hierachter in de, onze zaak... ook dikwijls kwam koffie drinken of thee drinken. Dan ga ik hier naar de kamer die naar het balkon gaat... waar prins Hendrik toen de tijd stond. Oh ja klein kamertje met openslaande deuren. Waar nu, waar nu geraniums zijn. Er <laughs> staat net zoveel winter achter als toen de tijd. En hier stond prins Hendrik dan uh, een soort... Hij kreeg eigenlijk een ovatie he, van het publiek. Ja, hij kreeg een ovatie van het publiek. En uh, dat is op deze foto dus hier, hier is goed te zien. U doet gauw de deuren weer dicht, anders zwaaien we eruit. Ja, het staat hier net zoveel winter als toen in 1907. Uh, in dit hotel is overal nog uh, glas in lood te zien. Uh, zoals die muren en zo. Is dat allemaal hetzelfde gebleven, dat behang? Dat is allemaal hetzelfde gebleven, maar het behang niet natuurlijk. Maar de muren en de, de grootte van de kamers zijn hetzelfde gebleven. De deur gaat weer dicht. Dat was kamer 4. Ja, dat is goed. Hm. Een paar dagen na de stranding van de Berling... dringt in Hoek van Holland pas door wat de omvang is van de scheepsramp. Dan ook wordt pas duidelijk wie de passagiers zijn van de Heritage Boat. Onder hen bevinden zich een handelsagent, een koopman, een naaister, een stoker... en 66 leden van een Duitse operagezelschap... dat een optreden had verzorgd in Londen en op weg was naar Dortmund. Aan boord was ook de dan 23-jarige operazangeres Elisabeth Wild uit Berlijn. De nu 76-jarige mevrouw Kessler uit de Duitse Weingarten is familie van haar... Al jaren is ze op zoek naar details over haar overleden tante. was nog jong, 23 en had in Elisabeth Wild had zang gestudeerd aan de Koninklijke Opera in Berlijn. Ze was lid van het koor van de Koninklijke Opera in Berlijn. Mijn vader, uh, mijn vader, ja, de had even erzählt dat het uh, dat schwere ongeluk. Mijn vader was. heeft mij verteld over de scheepsramp. En mijn opa is nog naar Hoek van Holland gegaan om Elisabeth te identificeren. Maar haar lichaam is nooit gevonden. Ik moest naar Holland fahren om die toten te schauen of die tochter daar was. Maar die tochter was niet. Maar nu heb ik van Dortmund gehört dat men ze in Dortmund erwartet had. Maar ze kwamen niet, omdat ze bij schip omgekomen zijn. Mijn familie is altijd onzeker gebleven of ze wel op de Berlin was. Maar bij de opera in Dortmund stond de toen 23-jarige Elisabeth wel op de lijst. Er waren toen de tijd veel operahuizen in Duitsland. Ik weet nog steeds niet hoe bekend het opera-gezelschap eigenlijk was. Daar ben ik nog steeds niet achter. Niemand weet het precies. Wel is duidelijk dat dit een gelegenheidsgezelschap was. Een andere tante heeft altijd gezegd dat Elisabeth met haar vriendin geprobeerd heeft om het achterste deel van het schip te bereiken. Op het moment dat ze de sprong waagde, brak het schip in tweeën. Vandaar dat haar lichaam waarschijnlijk nooit gevonden is. Het lijkt vreemd, maar zelfs in 1907 was er al sprake van ramptoerisme. Honderden belangstellenden kwamen naar Hoek van Holland. En ook in de kranten werd druk geadverteerd... met onder andere boottochtjes voor één gulden naar het scheepswrak. Over het ramptoerisme schrijft verslaggever Jean-Louis Pisuis in het Algemeen Handelsblad van 23 februari 1907... De drukte in Hoek van Holland was die zondag na de ramp overweldigend. Reeds in de vroege ochtenduren brachten de treinen uit Schiedam, Den Haag en Rotterdam de nieuwsgierigen bij honderden en duizenden aan. In Drommen trok men naar de pier. Auto's toeterden ruim baan. In rijtuigen liet de hele gezelschappen zich naar het strand rijden... waar men heel in de verte het wrak kon zien. Of ze wandelden langs het strand... keken naar aangespoeld wrakhout, trommels en dozen. Griezelden bij het idee dat ze wel eens een lijk konden vinden. En trokken dan in de knusse stemming van... dat hebben we dan ook weer gezien... naar het dorp en station terug... waar ze de herbergen en wachtkamers vulden... met een ware kermisgeroezemoes. Je kon toen al inderdaad al spreken van ramptoerisme. Maar de mensen bleven tot het eerste baken. En daar kon je dan het vak zien. En van daaruit probeerde men dan de reddingsoperatie te volgen. En wanneer je dan een kluit mensen op het strand zag... dan wist je, oh, er is weer een lichaam aangespoeld. Want dan, liep je, dan liepen de mensen echt hard daarnaartoe uit nieuwsgierigheid. Om dan te kijken wie het was en hoe, in welke hoedanigheid hij aanspoelde. En uw opa heeft zelfs nog geholpen he, met het bergen van de lijken, met die vreselijke klus. Ja, dat was uh, Pieter Heijsterk en daar kreeg hij nog geld voor ook. En uh, ja, deze man, je kan bijna zeggen dat hij zich ook uh, doodgewerkt heeft. Want de ramp gebeurde op 21 februari. En uh, hij was dus een uh, werker aan de pier. Onderhoud. Onderhoudswerker aan de pier. En op uh, 4 december van hetzelfde jaar is hij overleden. Maar hoe gaat het verhaal in uw familie, uh, uw opa, die dan hielp met uh, het bergen van de lijken? Hij was aan het werken uh, voor onderhoud, maar iedereen werd natuurlijk ingeschakeld. Ja, de vele Hoekse huismoeders waren verpleegsters. En mijn opa die, uh, werkte bij Waterstaat. En de mensen die bij de pier aan het werk waren, waaronder mijn grootvader, die had dus uh, de beschikking over een roeibootje. En met nog wat maats uh, pikte hij dus de lichamen op... die tussen de bezaltkeien geklemd lagen... van het noorderhoofd of van het zuiderhoofd... om daar die mensen weg te halen. En die werden dan aan land gebracht. En de Hoekse huismoeders die gerekruteerd werden... en die onder leiding van dokter Diamant, de plaatselijke arts hier... dus uh, geïnstrueerd werden hoe ze het lijken moesten afleggen. De lijken werden netjes gewassen, werden opgebaard... in een in de haast uh, ingericht mortuarium in de loods van de Holland-Amerika-lijn aan de fruitkade. En al deze mensen hielpen koffie zetten, schoonmaken. En er is zijn lijsten bekend. En dan zie je opeens eh, dat onder andere ook mijn familie daar aardig eh, toch aan verdiend heeft. Er waren 129 eh, mensen die daarbij zijn omgekomen. En ze spoelden maar aan. En we hadden hier dan de stoom van de heer Soeteman. En die moest hurry-up eh, kisten bouwen. En hij gaf zijn mensen 20 cent per uur. Dat kwam uit op een prijs per kist van 17,75. Maar dat vonden ze toch een beetje te gortig. Dat was wel wat duur, vond meneer Elias van de Great Eastern Railways Company. Dus van de maatschappij waar de Berlin ondervoer. Dus er is een, een uitgebreide briefwisseling ontstaan. En zodoende weten we wat een arbeider verdient. En uw opa, heeft u nog wel eens aan uw vader verteld? wat hij toen heeft meegemaakt? Heel weinig. Het enige wat ik uh, altijd van mijn vader hoorde... dat uh, zijn vader lag ziek op bed. Dus kort na uh, deze ramp van de Berlijn is de man bedlegerig geworden. Is er ook niet meer afgekomen. Hij is 36 jaar geworden. En het verhaal ging dat het daarmee te maken had... Hè? met het bergen ja. van de lichamen. Ja, dat klopt. Uh, ja, er werden vreemde verhalen verteld. Ik ben geen dokter, ik kan het niet verifiëren. Maar er, was, uh, er werd gesproken over lijkengift. Dat die mensen dus... Uh, daardoor ziek werden. En uh, ja, er werd gesproken ook vanwege de kou die die mensen moesten ondergaan. Ja, ze gingen door, waardoor ze ook uh, TB kregen, longontsteking kregen... en uh, ja, eigenlijk uh, doodgingen. De oorzaak van de scheepsram met de Berlin wordt door de Engelse autoriteiten... in officiële akten genoemd als een act of God. Of zoals wij het samenvatten als overmacht... Onderscheidingen van de regering voor de reddingswerkers bleven niet uit. De redders Jansen en Sperling, als mede-matroos Klaas Ree, werden benoemd tot ridder in de orde van Oranje-Nassau. Verslaggever Jean-Louis Pisuis van het Algemeen Handelsblad... schrijft in de leeggelopen restauratie van het station... aan de in een hoekje gereserveerde perstafel zijn laatste telegrammen... en is blij dat hij na een week het rampgebied Hoek van Holland kan verlaten. Teruggekeerd in de heerlijke rust van het eigen tehuis en het eigen werkvertrek met al die intieme eigen dingen weer om me heen... mijn schrijfpapier en mijn inktkoker... lijken mij de dagen in Hoek van Holland een bange droom. Ja, zo bang dat men die scheepsramp met de Berlin het liefst vergeten zou... Dat waren dus de woorden van Jean-Louis Pissuys. En volgens ons, maar ik weet het niet 100% zeker, uitgesproken door Frank van Dijl. U hoorde een aflevering van Aardse Zaken, dit keer getiteld de Titanic van Hoek van Holland. Voor de VPRO gemaakt door Babs Assink, techniek Ben Braakman. En dat ging dus over die... Eigenlijk een soort van vergeten scheepsramp in 1907. En natuurlijk kon deze zogenoemde vergeten ramp dan ook niet ontbreken... in onze rampzalige nacht hier op Radio 1. Daar hebben we het over, over rampen, catastrofes, misère, ellende. En dat allemaal bij VPRO's woord. We blijven nog heel even op het water. Maarten Biesheuvel las bij de VPRO De Suite in 1979... het verhaal Relaas van een schipbreukeling... Ik heb dit verhaal eigenlijk geschreven voor Piet Grijs... en ik heb het aan hem ooit voorgelezen en vijftien andere personen... maar ik geloof dat ik het nou al aan een iets groter publiek kan voorlezen. Ik zat op mijn vlot en het was me droef te moeden. Ik was van mijn schip gespoeld. Gelukkig was er een vlot. God wat een mens in zijn leven al niet moet meemaken. Ik was vaak van plan geweest om zelfmoord te plegen... in het gewone leven... Precies weten waarom ik het niet gedaan heb, doe ik niet. Het leven is een lichtflits tussen twee eeuwigheden duisternis, zegt Nabokov. Als dat werkelijk zo is, had ik er toch meer uit moeten halen. Ik bedoel uit mijn verblijf op het vlot. Ik leefde en daarmee was alles gezegd. Ik was nog net niet dood. Nu ja, wat moet ik zeggen? Het leven, de gedachten van een schipbeukeling zijn aan iedereen bekend. Ik ben blij van leven... Nu dacht ik schrijf het toch eens op, want eigenlijk is het een mal verhaal. Ik zat op het vlot, het was de houten verpakking van een ijskast. Ik had me eraan vastgebonden. Ja, een touw was er ook. Het water was niet koud, ik dreef in de Indische oceaan. Die krankzinnige storm wilde maar niet ophouden. Huizenhoge golven overspoelden mij. Ik bond me zo stevig mogelijk op de houten kist vast. Gelukkig kantelde hij niet ieder ogenblik... Dagen heb ik zo rondgedreven. Nu kan ik schateren van de lach. Ik heb het immers overleefd. Zoals die golven aankwamen rollen. Werkelijk als monsters. Het is me wat als je alleen het vijandige water van de hele oceaan... en het onmetelijk uitspansel om je heen hebt. De wind blies de oren van mijn hoofd. Het begon te regenen. Ik sperde mijn mond wijd open. Ik had niets om het regenwater mee op te vangen. Te eten had ik niets. Ik likte mijn natte handen af. Het was allemaal pijn, pijn pijn in mijn maag, een brandende droge keel, pijn in mijn hoofd. Een week duurde de storm. De nachten waren het verschrikkelijkst. Ik was alleen een onderbroek. Die was doorweekt van zeewater. Op een keer toen het geregend had, heb ik mijn onderbroek uitgetrokken... en ben erop gaan kouwen. Er, er kwam alleen maar zout uit. De zevende dag kwam er een meem op mijn vlot zitten. Die moest wel een heel eind uit de kust zijn. Met slimme oogjes keken me aan. Nu had ik eindelijk gezelschap. Opvreten, dacht ik. Dat beest kan je redding betekenen. Maar hoe moest ik hem te pakken krijgen? Op een gegeven moment was het dier vlak bij mijn hand. Ik griste, het dier was al weggevlogen. Ik had niet sneller kunnen zijn. De storm begon te liggen, de nacht viel in. Ik dacht eraan hoe vaak ik thuis rustig op de divan had gelegen... luisterend naar de geluiden van de treinen, naar muziek... Eh, kijkend naar het spel van de poezen en de hond, lezend in een boek... Maar nu wilde ik sterven en vaak was ik bewusteloos. Maar waarom opschrijven dat het een nachtmerrie was? Dat kan voor de donder een dolle hond nog begrijpen. Een kale rhinoceros, een oud paard. De nacht duurde lang, ik was een uur wakker en dacht na over de grootheid van het heelal. Heelal, heelal, dacht ik, ben je wel of niet een bal? Ik had last van hallucinaties. Ik zag vrouwen over het water schrijden in lange, doorzichtige gewaden. Ik zag een bordeel en een universiteitsbibliotheek. Ik zag een moskee en tenslotte reed er een scooter met berijder over het water. Ik wist dat ik bezig was gek te worden. Had ik ook maar iets te eten gehad? De zee was nu glad, het was de achtste dag, het was nu heel rustig weer. De regen was voorbij, ik verwachtte tegen de avond dat een enkele wolk nog breken zou. Wij, mijn vlot en ik spoelden tegen een wortel aan, een peen. Ik had me los willen rukken om te juichen. Een Hollands of een Engels schip was dus die peen hier vergeten. Misschien was hij zomaar overboord gekieperd door de scheepsjongen. Ja, verrot, hij zal gedacht hebben, hier een peen voor de onbekende God... Ik at de peen heel langzaam. Zo had ik iets in mijn maag. Ik had het idee dat de storm voorgoed was gaan liggen. Daarom maakte ik het touw om mijn lijf wat minder strak. Nu zag ik mijn wonden. afschuwelijke schaafwonden waar het zeezout in stak. Mijn buik bloedde. Het touw was haast als een mes door mijn middel gegaan. Ik dekte het bloed toe met mijn onderbroekje. <lacht> Ik dacht aan alle ellende die, nog, die mij nog te wachten stond. Aanspoelen op een onbewoond eiland met een paar palmbomen, zand, struiken... een paar stekelvarkentjes, een aangespoeld stuk zeil... een aangespoeld blik met zeekaak misschien. Voorlopig nog lag ik in de onmetelijke zee. Het leek wel of er helemaal geen schepen meer bestonden. Kaal en leeg was de wereld. O god, had ik toch maar iemand gehad om mee te praten. Nu voor het laatste werd gezorgd. Ik zag een schip aan de horizon. Het zal ongeveer vijf uur in de middag zijn geweest. Het kwam recht op mij toevaren. Ik maakte mijn touwen los en ik ging op mijn vlot staan. Ik schreeuwde uit alle macht en de matrozen hoorden mij. Het was niet zo'n groot schip. Ongeveer honderd meter lang. <lacht> Liefderijk werd ik aan boord genomen. Het was het plezierschip van een oliescheik. Ik werd naar de rookkamer gebracht. God zij dank nu was ik eindelijk gered. Een paar heren kwamen binnen, gevolgd door wat vriendelijke dames. Ze schudden mij de hand of ik de god Neptunus zelf was. Er werd er werd eten binnengebracht en drinken. Champagne flonken in kristallen glazen op een wit damaste kleed. Er was salm, en forel, er was tartaar en kaviaar. Er waren broodjes pâté, gehakt met uitjes, kikkerbilletjes en goede salades. De dames en heren zagen er werkelijk keurig uit. Ik schaamde me voor mijn onderbroek en mijn wonden. Ik zag prachtige schilderijen langs de wanden van de salon. Ruiters te paard, vrijende mensen in een zacht bed, een vluchtende boven een vijver in een oase. Dus u bent een schipbreukeling, vroeg een dame van een jaar of veertig in een zijden jurk. De heren en de overige dames schaapten mij aan. Ik zat erbij als een uit de dood herrezenen. Wilt u eens wat van uw ervaringen op zee vertellen? Vroeg de dame. Hoe wordt men eigenlijk schipbreukeling? <kijkt> ja. ik, ik vertelde alles wat mij overkomen was. Veel uitgebreider dan ik het nu zojuist heb gedaan. Onderhand keek ik naar de rode zalm, de haring, de champagne. Ik likte mijn lippen af bij het zien van eten en drinken. Heerlijke hapjes. Tast u toch rustig toe, zei de dame. Het staat ervoor. Wij krijgen, alles, wij krijgen alles misschien niet op. Ik at en dronk met mate. Ik wilde mijn maag langzaam wennen aan voedsel. Ik vertelde mijn verhaal en zei tenslotte hoe blij ik was gered te zijn. Het gezelschap had mij ademloos aangehoord. Wat kun je toch een afschuwelijke dingen meemaken? merkte een der heren op. Het zou je maar gebeuren. Mag ik nu uw wonden eens zien? vroeg de dame. Ik trok mijn onderbroek uit en toonde haar eveneens mijn enkels en polsen. Afschuwelijk, zei ze. Afschuwelijk, en wat zal dat een pijn doen? Mijn verhaal was afgelopen en ik zweeg. Het was ongeveer acht uur, ik dreigde in slaap te vallen... op een sofa bedekt met kussens in een kunstmatig koelgehouden kamer. Het gezelschap liet mij alleen... Ik sloot mijn ogen en verlangde naar een echt bed. Weldra werd ik op mijn schouders getikt. Het was de stuurman met twee gouden banden om zijn zwarte mouwen. Wilt u mij maar volgen, vroeg hij. Ik dacht, nu word ik naar de ziekenkamer gebracht. De stuurman ging mij voor aan dek. Daar stonden ook een matroos en een bootsman... Het was windstil weer. De stuurman vroeg nogmaals: Wilt u mij maar volgen? Hij daalde de gangway af die naast het schip hing. De matroos en de bootsman volgden mij. Voor de donder, daar lag mijn vlot aan de touw vastgebonden. Wat moest ik met dat waardeloze ding? Opstappen, zei de stuurman en wees naar het vlot. Ik probeerde tegen te stribbelen, maar nu pakten de bootsman en de matroos een pikhaak en ik werd het vlot opgeduld. Ik uitte een schreeuw van afschuw en zag hoe de lijn werd losgesmeten. Ik kreeg onmiddellijk een geweldige opdonder door de hoge golven van het schroefwater. Ik jankte van ellende. Binnen tien minuten waren het schip, de hapjes en de wijn over de horizon verdwenen. Allemachtig, het leven een lichtflits. Misschien is het waar. Ja, kort duurt het, maar af en toe kun je toch behoorlijk bezopen dingen meemaken. GELACH Biesheuvel, redelijk prettig rampzalig in 1979... met het verhaal getiteld Relaas van een schipbreukeling. Het is hier op Radio 1 bij Woord. Een nacht vol rampen, kwelling, last, malaise, malheur, misère... moeilijkheden, narigheid, nood, ongeluk, onheil, ontbering... rampspoed, rottigheid, zores, tegenslag, tegenspoed... tragiek, verschrikkingen, wat dies meer zij En in dit uur dan met name op zee... De Edmund Fitzgerald. Deze zonk, 38 jaar geleden. Het was op 10 november 1975 in Lake Superior... tijdens een storm in die novembernacht. Het begon ook eigenlijk al niet zo heel erg goed... want het uh, had uh, drie pogingen nodig... om met de champagnefles het schip te dopen. En toen het dan vervolgens het water ingleed... toen uh, scheen het ook nog tegen een pier aangebotst te zijn. En de 29 bemanningsleden kwamen helaas. Bij het zinken, allemaal om het leven. Ja, Gordon Lightfoot zag daar wel inspiratie in. The Wreck of the Edmund Fitzgerald. The legend lives on from the Chippewa on down to the big lake, they call it Shagumi. The lake, it is said, never gives up her dead when the skies of November turn gloomy. With a load of iron ore, twenty-six thousand tons more than the Edmund Fitzgerald weighed empty, that good ship and true was a bone to be chewed when the gales of November came early. Ship was the pride of the American side coming back from Sunville in Wisconsin As the big freighters go, it was bigger than most With a crew and good captain well-seasoned Concluding some terms with a couple of steel firms When they left fully loaded for Cleveland Then later that night, when the ship's bell rang Could it be the north wind they'd been feeling? The wind in the wires made a tattletale sound And the wave broke over the railing And every man knew as the captain did too was the witch of November come stealing? The dawn came late and the breakfast had to wait when the gales of November came slashing. When afternoon came, it was freezing rain in the face of a hurricane west wind. It's too rough to feed you At 7 p.m. a main hatchway gave in He said, fellas, it's been good to know you The captain wired in, he had water coming in And the good ship and crew was in peril and later that night when his lights went out of sight Came the wreck of the Edmund Fitzgerald Does anyone know where the love of God goes When the waves turn the minutes to hours? The searchers all say they'd have made Whitefish Bay If they'd put 15 more miles behind her They might have split up or they might have capsized They may have broke deep and took water All that remains is the faces and the names of the wives and the sons and the daughters. Lake Huron Rose, Superior sings in the rooms of her ice water mansion old michigan steams like a young man's dreams the islands and bays are for sportsmen and farther below lake ontario takes in what lake erie can send her. the iron boats go as the mariners all know with the gales of november remember The old hall in Detroit, they prayed in the Maritime Sailors Cathedral. The church bell chimed till it rang 29 times for each man on the Edmund Fitzgerald. And the legend lives on from the Chippewa down of the big lake they call Getchagumi. Ja, mooi medijnen op The Wreck of the Edmund Fitzgerald van Gordon Lightfoot. En dat alles in deze rampzalige nacht hier op Radio 1 bij VP Rooswoord. Als je iets wilt terugluisteren, dat kan via de links op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. Je kunt je daar ook eventueel inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ontvang je wekelijks de samenstelling. Vragen of opmerkingen? Dat kan natuurlijk ook dat u die heeft. Die kunt u mailen naar woord.vpiro.nl Of schrijven naar postbus 11 1200 JC in Hilversum. Podcasten? Dat kan. Je kunt je daar direct op abonneren via vpronl slash woord onderstreepje podcast. We zijn zo meteen bij u terug met een heerlijke rampenassortie. blijf erbij. Tot zo.